Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de Nacht. We praten vannacht over ouderdom. Nederlanders worden steeds ouder. In 1950 werden mannen gemiddeld 59 jaar en vrouwen 63. Tegenwoordig ligt de gemiddelde leeftijd op 74 en 79 jaar. En vorige week las ik een bericht in de krant dat een op de drie meisjes die nu geboren worden. misschien wel 100 gaan worden. Dat is alweer een heel ander getal. En was je vroeger met 50 al een bejaarde? De vijftige van nu die staat midden in het leven. En als u het vorige uur van dit is de nacht heeft gehoord... dan uh, zult u dat zeker uh, beamen. En we leven in een rijk land met een goede gezondheidszorg. En die luxe levensgewoontes, die hebben zo hun gevolgen. Hart- en vaatziekten, vormen van kanker, overgewicht... suikerziekte, haaruitval. brillen, hoorapparaten, overgang, penopauzes... horen allemaal bij de ouderdom, ja... Maar sommige mensen die leggen zich daar absoluut niet bij neer... bij deze ongemakken. En daar praten we straks over. Zij noemen zich de zogenaamde youngsters. En wat dat dan precies is, daar komt u zo meteen achter. Praat vannacht mee over ouderdom. Dat kan telefonisch via 0800-1121. Maar misschien is mail wel juist uw medium. Dat kan ook nacht.eo.nl. Of een Twitter via hashtag ditisdenacht. Vanavond in de studio Theo van Tilburg. Hij is een socioloog en hij kan mij heel veel vertellen... Over over ouderdom, maar zojuist is ook aangeschoven... Uh, Anne Dijkhorst, zij heeft de subcultuur van de youngsters ontdekt. En uh, jij kunt ons daar een heleboel over vertellen, Anne. Wij concludeerden dat het bejaarde hipsters zijn. Ja. Dat, ja. Is, dat klopt wel? Ja, dat klopt wel, Oké, okay, ja. ja. dat is heel goed. Je hebt een, een prachtig fotoboek gemaakt. Ja. Tenminste, daar heb ik wat uh, plaatjes van uh, gezien. Ik heb mm. een, een, een pdf, zoals dat dan zo heet. Uh, ja. Uh, want uh, als het op... Uh, computertechniek aankomt, ben ik eigenlijk hoogbejaard. Ik heb er helemaal geen idee. En vind ik allemaal heel moeilijk. Vind ik heel moeilijk. Ja. Ja, maar ik heb je documentaire ook gezien. Of nou, vond ik leuk. het ook heel moeilijk om die op te zoeken. Maar dat, ja. is, me, dat, dat is me uiteindelijk gelukt. Uh, live muziek hebben we dit uur van uh, Spam, die ons uh, zullen verblijden met toch twee nummers uit hun barbershop uh, repertoire. Maar eerst even wat muziek van uh, Billy Paul. Dit is Thanks for saving my life. De Billy Paul en thanks for saving my life. We spreken vannacht hier in Dit is de Nacht over ouderdom. U kunt meepraten, dat kan heel eenvoudig door een belletje te wagen naar 0801121. Um, Theo, ik heb nog een vraag. Um, de huidige generatie senioren, die, die, die worden al anders ouder dan, dan de generatie voor hen, ja. hebben we net geconcludeerd. Um, we hadden het net al eventjes over, en een aantal bellers hebben dat ook uh, wel benoemd. Uh, de behoefte om jong te blijven, misschien tijdloos te blijven, ja. laten we het zo, zo noemen. Uh, gaat dat alleen nog maar uh, erger worden? Uh, gaat er een moment aan, aanbreken dat mensen gewoon nooit meer oud worden, simpelweg omdat ze zich er niet meer bij neerleggen? Nou, dat is wel een goede vraag. Ja. Ik denk inderdaad dat de mensen er niet snel bij neer zullen leggen. He, die proberen zo lang mogelijk nog actief te zijn. Die proberen daar zo mooi mogelijk te blijven. Uh, gezond lijf ook te hebben. Ja. Dat is wel een hele sterke neiging. Daar worden we denk ik allemaal beter van ook. Maar ja... Uh, Sommige dingen zijn toch onomkeerbaar, hè? Dus die, uh, de mevrouw wat net overal over die trap lopen en op zo'n trapje staan, ja, dan uh, op een gegeven moment word je inderdaad minder soepel en uh, je kwaakbenen begon jij heel over dat uh, gaat uh, verdwijnen. Dat zijn allemaal wel dingen die onomkeerbaar zijn. Dus op een gegeven moment is het toch verstandig om wat meer te gaan leven... eigenlijk als, uh, als een ouder en wat voorzichtiger, wat voorzichtiger te worden. Ja. Maar goed, je kan van binnen natuurlijk wel heel erg jong blijven. He? Ja. Uh, geïnteresseerd in de samenleving, geïnteresseerd in wat er om je heen gebeurt... Uh, vrienden, kennissen, uh, familie, uh, ook met jonge mensen omgaan. Uh, want dat is vaak wat, wat mankeert in het leven van veel ouderen... dat kwam er net ook even aan de orde bij een van die mevrouw die zei van... Uh, ik heb eigenlijk door weinig contact met, uh, met mijn kleinkinderen. Ze zei het niet op deze manier, maar het kwam er wel op neer. En dat betekent... hij is niet uitkijkt, dan mis je dus allerlei nieuwe ontwikkelingen. Uh, in het begin begon je over die straattaal bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat is... Uh, ik zou zeggen, ik denk niet dat veel ouderen dat wel eens gehoord hebben. Nee. Dus... ICT, dus de hele technologie gebruik, vind ik ook een heel belangrijk iets om op te pikken. Dat als je dat nu mist. Ja, je kan zeggen, ik heb het nooit nodig gehad. Dus waarom zou ik nu nodig hebben? Maar er is zoveel mee te blijven en zoveel ja. nieuwe dingen te ontdekken. Dus ik, ik denk dat je innerlijk lange jong blijft. wanneer je ook nou ja, open staat voor die nieuwe ontwikkelingen. Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat daar wel ergens een balans in moet zijn. Want we kennen allemaal de voorbeelden van dan komen toch een beetje filmsterren in mijn, uh, in mijn hoofd... op als een uh, Sascha Gabor of, of van die dames... Uh, die hun navel inmiddels in hun nek ja, hebben zitten. Ja, ja. Met alle gevolgen van tien. Ja, dat, dat zijn we het normaal gaan vinden, maar het is Nou, eigenlijk... je ziet het wel. Hè? Dus de meeste mensen vinden dat toch ook niet mooi. Nee. Maar dat... Alleen op grote afstand zie je wel dat het strak is, ja. Maar wel zo strak getrokken dat het... Uh, nou ja, oh, volgens mij vinden heel veel mensen dat gewoon niet mooi. Nee, nee. maar waarom doen veel mensen het dan toch? Ja, toch om, om te blijven. Hè? Ja. Het ja. lijkt jong, zeker op afstand. Ja, <laughs> als je je ogen een beetje toeknijpt, dan kan ja. het er mee door. Ja, ja. We gaan naar de telefoon, uh, mevrouw Roelofsen. Ja, goedenacht. Een hele goede nacht. Ik, uh, ik vind het fijn dat ik in de uitzending ben. Ik vind het wel heerlijk hoor, zo, uh, zo vlot en prettig spreken over ouder worden en zo. Ik ben zelf 70 jaar. Ik ben uh, altijd in de verpleging geweest. Ik heb net vorige maand een nieuwe heup gekregen. Verder ben ik nooit in een ziekenhuis geweest. Nou, dat is natuurlijk geweldig, maar het kwam grotendeels... Doordat ik, uh, net wat u zojuist benoemde, steeds nieuwe dingen heb gedaan, steeds ja. dingen ben blijven doen. En ik was nog een digibate, ik heb nou een computer gekregen, daar ben ik nou ook mee aan de slag. Want ik had er nooit zoveel zin in, maar ik denk, nou zit ik toch op stoel, ga ik eens toch die computer eens even uitproberen. En, en hoe vindt u dat? Ik niet zoveel. Wat, wat want, doet, want, want, want ik had natuurlijk die versleten heup, maar daar kwam bij dat je zoveel medicijngebruik kunt uh, relateren aan uh, oud worden. Want als ik u vertel dat ik in de verpleging zoveel mensen heb ontmoet ja? die vergeven werden van medicijnen... En de ene bijwerking werd met de andere bijwerking bestreden. Mm -hmm. Ik heb me soms verbaasd met wat een gemak artsen medicijnen voorschrijven. In plaats dat ze nou eens eerst zeggen: mevrouw, u hebt hoge bloeddruk. Wat gaan we eens doen aan uw levensstijl? Wat gaan we eens doen aan uw voeding? Eh, ik heb een oude vriendin van 92. Die vraagt altijd als ze bij de dokter geweest is voor de reuma, of voor pijntjes zus of voor iets anders. Zegt zie je ook hoe moeilijk die medicijnen wel nemen? En zeg ik: Nou, Beb, kom op, we gaan eerst eens kijken. Wat we er gewoon aan doen kunnen. En misschien is er op natuurgeneeswijze gebied nog iets met minder schadelijke bijwerkingen. En zo probeer ik haar aan de praat te houden. En ik moet u zeggen, als zij al die pillen had genomen die ze ooit van een dokter voorschreef. Voor een klein beetje hoger cholesterol of iets minder. En voor een pijntje hier, pijntje daar. Dat is PHDH. Pijntje hier, pijntje daar. Die heb ik nog ja, nooit ja. gehoord. <laughs> ja. Straattaal, een beetje, mevrouw Roedersen. Wat zegt u? Dit, dit, dit wordt een beetje straattaal nu. Nee, maar ik vind, het echt, uh, ik vind het echt actueel dat we op het ogenblik steeds meer mensen op de stoel krijgen met hersenbloedingen en weet ik wat allemaal. Dan denk ik, man, als je heel de tijd uh, allerlei, allerlei medicamenten met al die bijwerkingen, dan denk ik, dat kan ook wel een beetje minder. Ik heb iemand laatst van tien soorten pillen naar drie soorten pillen weten af te brengen door nou, de dokter aan te spreken. Heel goed, mevrouw hè? Ja, maar dan wordt ze nog steeds gebeld door de apotheek. Mevrouw, zou u toch dat cholesterolpilletje niet nemen? En dan zeg ik... Een professor uit Leiden heeft pas ontdekt... dat je best ietsje hoge cholesterol mag hebben als je wat ouder bent. Nou, dat vind ik ook. En, en, en mevrouw Roedofsen, mag ik u danken voor uw bijdrage? Heel graag gedaan. Heel ik fijn luisteren. Heel graag. Dank u. Dag. Dan hebben we ook mevrouw Van Eyck uh, hangen. Mevrouw Van Eyck, hallo. Ja, daar ben ik. Hallo, daar bent u. Ja... Mevrouw Van Eyck. Ja, wat, wat wilde u vertellen? Nou, wat wilde u vertellen? Ik vond die babbel zo leuk. <laughs> hoe, hoe oud bent u, mevrouw Van Eyck? 86. 86? En hoe vindt u het om wat ouder te zijn? Ach, het gaat vanzelf. Ja, het gaat vanzelf, ja, voor, dat is waar. Voor, voor, voor, voordat je het weet, ben je? <laughs> ja, ging het zo snel. Zegt u? En ging het, ging het echt zo snel? Ik versta u niet. Dat het zo snel ging? Ja, dat gaat zeker snel. Maar... Uh, uh, je hebt wel op deze leeftijd dat je meer... Uh, uh, dingen die om je heen gebeuren, veel bewuster gaan beleven. Oh ja. Ik bedoel, uh, van alles wat er in de natuur groeit en zo, waar je vroeger geen, geen, eigenlijk geen tijd voor had, maar wat je nu wel, wel uh, gaat beleven, dat vind ik prachtig. Mooi. Mevrouw van Eijk, mag ik u bedanken, want we gaan nog even wat luisteren naar, uh, naar de live muziek. Oké. Okay. Heeft u, geniet u een beetje van de band? Ik wel hoor. Heel goed, heel goed. Dank u wel hoor. Dag mevrouw Dag Van Eyken, een fijne nacht. De heren van Spam die zijn uh, vannacht de gast hier in uh, Dit is de Nacht. Heren, voelen jullie je wel eens oud? Nee. nee. Nee, heb je er geen last van? Nee, uh, drie van de vier zeggen nee. En, en nummer vier staat een beetje. Ja? Ben ik dat? Ja? ja, dat ben jij. Ik ja. Oh, oké. Okay, okay. nee, ja, nee, dat dat, dat, dat duidelijk mogen zijn. Ja, ja. Um, wat gaan jullie voor ons zingen? Het, uh, het volgende nummer wat wij zingen is Cabaret uit uh, de gelijknamige Musical. Ja, oh, te gek. Nou, dat is Oh ja, ja prachtig.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 Come to the cabaret, hey, put down the knitting, the book and the broom, time for a holiday, life is a cabaret, old chum, come to the cabaret, come taste the wine, come hear the band. Come blow the horn, start celebrating Right this way, your table's waiting No use permitting some prophet of doom To wipe every smile away Away when life is a cabaret, old chum Come to the cabaret Come taste the wine It's grand. Come blow your horns, start in celebrating. right this way, your table's waiting. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. Only a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come to the cabaret. Vanzinnig, heel goed zeg. Bam! En cabaret. Heren, Dankjewel. nog maar één liedje te gaan. Ja, jammer. jammer, jammer. Ja, ja. <coughs> ja, ja, ja, ja, ja. we gaan straks even, even met de mensen van het, uh, van het Radio 1 Journaal... dat we gewoon even het nieuws gewoon een paar uur uitstellen. Oh, nou ja, dat nieuws okay. is toch altijd hetzelfde. Heren, tot zo. Ja. Tot zo. En bedankt. Um, Theo, er komt een vraag binnen via de mail. Kinderen van nu, de Coca-Cola-generatie... die kunnen toch nooit oud worden met al hun... Uh, lichaamsvet en hun, hun juist niet-fysieke werk. Ja, dat is best een probleem. Dat weten ze we natuurlijk ook nog niet. Hè. Dat was een van de discussies. Je noemt net, uh, net uh, het verhaal uit de krant... Van dat de meisjes uh, steeds ja. ouder kan worden. Ja. En de jongens trouwens ook. Maar we weten dat helemaal niet. We weten niet hoe dat zich gaat ontwikkelen. En het is wel waar dat uh, nou ja, de vervetting... en uh, veel suiker gebruiken, dat het erg toegenomen is... Maar wat we tegelijkertijd ook zien, wat, wat we wel weten... is dat de huidige generatie van ouderen... en zeker de, de generatie die eigenlijk de welvaartstijging al heel erg heeft meegemaakt... Mm -hmm. en dat zijn degenen die nu ongeveer zo rond de 65 zijn... dat die weliswaar veel meer eh, aandoeningen hebben. Dus die hebben wel allerlei soorten van problemen. Maar we kunnen er wel veel beter mee omgaan dan vroeger. Dus we slagen erin om ja, die nadeel daarvan eigenlijk te compenseren... Dus daarmee weten we eigenlijk nog niet... Nou ja, het is eigenlijk nog te, te zeker te veel om te zeggen... dat het slecht met hen bij spreken, gaat aflopen. Dat hoeft helemaal niet. We verwachten eigenlijk dat die groep... Uh, wel degelijk nog heel erg oud uh, gaat worden. Door alle medische ontwikkelingen. Ja. En ook toch wel door op sommige punten wel een gezonde leefstijl... er wordt bijvoorbeeld minder gerookt, om maar eens even wat te noemen. Ja. Uh, dat is heel erg belangrijk. Want we weten dat je ook een heel slecht iets is voor de gezondheid... Ja. En we weten bijvoorbeeld ook dat dat zelfs als je op latere late leeftijd stopt met roken, heeft het nog steeds een erg groot effect op je gezondheid. Als je, zo, je stopt? Ja, als je stopt. Dus als je 70 of 80 bent, het is nooit te laat om te stoppen. Theo, dit moest ik net even horen. Ik ben drie ja. weken gestopt. Nou, kijk, weet volhou volhouden. Uh, heel lang volhouden. En dat scheelt, uh, dan, dan mag ik gerust nog een cola nemen. Ja, ja daar ja, hou ik helemaal niet ja. van. Dus daar kom ik okay. dan ook wel weer goed mee weg. Goed, jongsters uh, uh, daar gaan we het eens even over hebben. Naar aanleiding van het volgende fragment. Vreselijk. Ja. Ik vond het heel erg. Ik vind het moeilijk om ouder te worden, maar... Het, ik breng er niet een dagtaart mee door van... oh, wat erg dat ik nu oud word. Ik, het is een gegeven waar ik me wel mee bezig hou Maar... Leuk vind ik het niet. En ik denk ook minder waarde hechten aan. aan. Uh, ja, aan materiële dingen. Dat klinkt misschien heel raar om te zeggen, maar. tijd doden het enige ja. wat je daar aan het doet. Ik denk dat er zeker wel een heel negatief vooroordeel is over uh, mensen boven de 50, 60. Ja. Omdat we misschien ook ons gewoon te weinig interesseren in hun graven, denk ik. Je hoorde wat fragmenten uit de documentaire The Youngsters... van Anne Dijkhorst, die uh, gedraaid heeft onder andere op uh, Film by the Sea. Uh, Anne, je bent uh, te gast hier vanochtend, daar ben ik heel blij mee. Je hebt een prachtig fotoboek gemaakt. Het boek was er eerst en daarna kwam de documentaire, toch? Ja, klopt. Ja, uh, ja. Leg mij nou eens uit, wat is volgens jou de youngster? Want ik had er wel een beeld bij, maar wat is het nou precies? Nou, een jongster is, uh, ik, ik hou er niet van om uh, leeftijden te noemen... dus ik zeg iemand in een verdere levensfase... Mm -hmm. die uh, eigenlijk volop in het leven staat, uh, open-minded is, jong van geest is... en eigenlijk het leven viert. Dus uh, ja, nog alles aanpakt, aangrijpt om van het leven te genieten. En waarom, waarom ben jij zo bezig met die, met die groep mensen? Nou, uh, Want voor de duidelijkheid, je bent vele malen jonger. Hoe oud je? precies? ja. De, deze vraag krijg ik natuurlijk van iedereen. Ja. <laughs> en het is allemaal begonnen toen mijn uh, tweede oma overleed. Ja. Uh, met mijn eerste oma had ik sowieso een hele goede band. Maar toen de tweede overleed uh, had ik een iets mindere band mee. En eigenlijk ook een beetje een vooroordeel over haar. En toen overleed ze en toen heb ik haar halve garderobe overgenomen. Ben ik in haar huis gaan wonen waar nog haar halve uh, inrichting staat. En kwam ik eigenlijk iets te laat achter hoe tof ze eigenlijk was. En toen ben ik gaan rondkijken die zomer, want ik had lekker twee maanden vakantie. En uh, toen zag ik van ja, dit gebeurt eigenlijk ook bij al mijn vrienden en vriendinnen. En bij andere mensen in deze maatschappij. En toen moest ik afstuderen en toen had ik mijn onderwerp gevonden. Dus, uh, Ouderen. En dan, maar niet dus oudere ouderen, was jouw oma ook een jongster? Ja, achteraf gezien wel. Achteraf <laughs> gezien. Maar toen ze nog leefde, wist ik dat nog even niet. Nee. nee maar ze nee. had een hele hippe blauwe haarspoeling, of moet ik me nee, voorstellen ja, bij je, oma? ik uh, ben foto's van haar van vroeger gaan kijken. En hm. ze was eigenlijk precies hetzelfde als ik. En toen kreeg ik haar halve garderobe te zien. En die heb ik gelijk overgenomen. Grappig. Het waren eigenlijk allemaal hele mooie lange rokken en lange jurken en mooie blousejes. Uh, Heel mooi. Ja, ja. Um, je de mensen die ik want ik heb je documentaire vanavond gezien ja. die draait om uh, uh, drie mensen in het bijzonder je fotoboek ja. vertel je het verhaal van meer mensen je hebt hier gekozen voor, voor drie redelijk markante figuren ja, klopt. toen ik ze zag dacht ik wel ja dit, dit zijn geen typische mensen op leeftijd nee. dit zijn allemaal wel hele ja. uh, opvallende figuren ja. zij zijn alle youngsters van die het zijn geen excentriekelingen. Dat is niet het woord dat ik zoek. Misschien maar... paradijsvogels? Ja, ja, ja. zondagskinderen. Nee, nou ja. Ja, eigenlijk niet. Want ik wil eigenlijk aangeven dat iedereen een jongster kan zijn. Want het gaat uiteindelijk om hoe die mensen zich van binnen voelen. En hoe ze in het leven staan. Dus niet om hun uiterlijk. Maar toch in de documentaire om het een beetje lekker in beeld te brengen, heb ik inderdaad drie. De, de, de meeste uitgesproken, met de meest uitgesproken mening, uitgekozen hmm. om daarin ja uit te beelden, maar in het boek zijn ook gewoon ja, de wat gewonere jongsters getoond. En Mathilde, met, met het, ze staat op de cover van je boek ja. ook duidelijk ook het meest uitgesproken uh, uh, uiterlijk. Theo, heb ja. je de foto gezien van Mathilde op de voorkant van het boek Jongster? Jij als uh, uh, socioloog. Als je uh, wil je eens schatten hoe oud deze vrouw is, Theo? Theo heeft nu het boek van de hand. Ja, dat is wel Allemaal een, heel een gevalig, vrouw, Ja, een leuk spelletje uh, dit. Uh, <laughs> ja het is wel een leuk spelletje. Ik weet niet hoe nou, dat ik, ik Ik ga gokken, uh, 70. Oh, ja, nou, dat is gewoon precies goed. Precies goed. U maar, bent er goed in. Ja, dat is zo goed. Je hebt geoefend. Maar je toch, zou maar toch iets geleerd. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, maar Mathilde, zeker, de meeste in zijn dan 60. Dan in dat, Ja, 60 of zo. Maar ja. Mathilde zit onder de, de piercings en de ja. tatoeages. Ja. en... Uh, uh, uh, uh, behoorlijk excentrieke uh, ja. stijl van kleding. Daar is ze we wel pas uh, acht jaar geleden mee begonnen. Oh ja, oh, dat, is helemaal, uh, ja. dat vind ik helemaal opvallend. Ja, absoluut. Ja? Is, dat, ja. is dat een raar nou ja, periode? Dat, kijk, we kennen natuurlijk nu een generatie, hè, die heeft woedstok meegemaakt of ja. in Nederland Kralingen. Uh, die ja. heeft allerlei dingen meegemaakt die, uh, die tegenwoordig jeugd ook meemaakt. En wat hun ouders en de generatie daarvoor niet mee hebben gemaakt. Dus een heel andere generatie. Ja, absoluut. Sterk in verzet zijn gekomen ik, tegen de generatie voor hen. Dus ook anders oud willen worden. Ja. Nou, dan is, kan ik me wel voorstellen dat ze hem dan op later leeftijd nog tatoeage doet. Maar ja. boel, dat is toch erg ongebruikelijk, zou ik zeggen. Maar het is wel een generatie die echt op een heel andere manier uh, wil leven. Ja, en, en, en oud wil worden. Dus die, ja, die zich ook ook nu nog eigenlijk verzet tegen een beeld van oud worden... van nou ja, dan ga je in een leunstoel bij zitten. Geraniums. En uh, ja, ja, de bekende ja. geraniums uh, en een beetje tv kijken. En uh, dat is je leven dan. Dat ja. willen ze niet. Nee, daar verzetten ze zich uh, sterk tegen, ja. <laughs> de jongsters. Ja. Zeker, de all jongsters. Ja. Um, we mogen een boek van je weggeven. Ja, absoluut. Dat is heel leuk. Ja. Um, ik ga eens even vertellen hoe we dat moeten doen. Um, daar gaan we een prijsvraag aan hangen. Ja, ja, een seniorenprijsvraag. Welke seniorenbekende Nederlander... Uh, speelde jarenlang de hoofdrol in een reclamesportje voor gehoorapparaten? Ja, jullie niet het antwoord geven, hè? Nee, Wacht. ik ook niet. nee het nee, niet. <laughs> uh, weet u uh, het antwoord? Mail dat antwoord dan naar nacht.eo.nl. Of uh, waag een belletje naar 0800-1121. Uh, dus welke... Uh, het is een vrouw, dat verklap ik dan. Een senioren bekende Nederlander speelde jarenlang de hoofdrol... in een reclamespotje voor gehoorapparaten. Mail het antwoord naar nacht.eo.nl. Of een belletje naar 0800-1121. En dan krijg je dus het boek uh, van Anne over de Youngsters. Dus het is een prachtig foto boek. Dat is het echt geworden. Ja. Met een uh, Hoeveel jongsters hoeveel heb je hierin verzameld? Dertig. Dertig youngsters. Wilden ze ja. allemaal graag meewerken trouwens? Ja, ik heb ook soms al nee gehoord. Ik heb deze mensen op straat gevonden of via via. Oh, ja. Sommigen die vonden dat dan niks om op de foto te gaan, maar de mensen die erin staan, die vonden het allemaal heel erg leuk. Want uh, zijn het hele ijdele mensen. Zijn nee. Wel in de documentaire zitten wel mensen die zijn allemaal wel bezig, want Mathilde is toch bezig ja. met haar uiterlijk, heel ja. duidelijk. De andere dame, Elie, Els, ja. Die, ja, ja, doet ook echt haar best om jong te blijven. Heeft ja. ook een jongere man. Ja, en, maar en zij de... eet bijvoorbeeld ook uh, vegetarisch en biologisch. Dus ze ja. zorgt ook goed voor de binnenkantje. Ja, ja. Nou ja, dat zorgt er ook volgens ja. mij ook wel voor dat het buitenkantje ja. heel mooi blijft. absoluut. Zeker weten. Het. het werkt wel mee, ja. En de, de, de heer in de docu, die zijn is snor zo keurig met zijn ja. jongere vriendin... Ja. Ik vond hem trouwens prachtig. Ja, het is echt een held. Ja, ja absoluut. 58 ja. Ja. was hij, hè? Klopt, ja. Kijk, die mensen in de documentaire... die hebben natuurlijk ook wel een extreke buitenkant. Dus die zijn er natuurlijk ook wel mee bezig. Maar dat geldt niet voor iedereen in het boek. Oké. Okay. Nee. Er zijn ook meer mensen die iets meer uh, accepteren... dat ze eruit zien zoals ze eruit zien. Ja, maar ik denk dat zij het ook wel accepteren. Ze omarmen het gewoon. Mm -hmm. En halen er nog wel alles uit. Want ik heb bijvoorbeeld niemand in het boek... die echt aan plastische chirurgie doet. Nee? Of die echt gefrustreerd is door het ouder worden. Want jongster zijn betekent ook wel accepteren dat je ouder wordt... maar er nog wel alles uit te halen. Okay, wat dus er is ze... geen verzet er tegen. Oh, Oké, okay. dat, ja, nee, dat miste ik inderdaad. Ja, ik heb nee. niet, uh, geen, geen, geen, geen uh, hele strakke bekjes gezien. Nee, precies. Nee. En ik wilde de foto's ook echt tekend maken. Dus ik heb uh, geen één rimpel weggeshopt. Heel goed. <laughs> ja, ah, heel dus goed. Gewoon echt. Dat hebben ze je ook allemaal niet gevraagd? <laughs> nee, sommige baalden al achteraf van... Hij, je kon toch ook wel photoshoppen? <laughs> <laughs> ik zei nee nee, nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. <laughs> Dat, dat, dat heb ik ook hoor. Ik moest vorige week uh, zijn er persfoto's van mij gemaakt. En toen heb ik oh toen zei ik ook. En daarna heb ik de fotograaf gebeld, zei ik, nee, Doe maar niet. Ja. Ik voelde me er zo naar bij. Ja. Maar mijn eerste reactie was dat wel. Ik had misschien ook die avond een uh, flesje wijn moeten laten ja. staan. De avond voor. Misschien dus de walle eigen wegwerken. Schuld. Ja, ja. Dat was mijn eigen schuld. <laughs> ja. We gaan even naar de telefoon. Uh, daar hangt Piet. Ja. Piet, ik heb je even laten wachten, mijn excuus daarvoor. Maar, ja, uh, oh, dat geeft niet. Ik ben blij dat je volgehouden hebt. Ik heb begrepen ja. dat je 76 bent en dat jij een app hebt gemaakt voor ZZP'ers. Klopt, klopt. Wat er, ben je er nog? Komt, er zijn, zijn 600.000 ZZP'ers in Nederland. Ja. En dat wordt er wel 1 miljoen binnen een paar, paar jaar. Maar die moeten allemaal tijdschrijven. Ja, ja. En, en tijdschrijven, dat is een vervelend klusje. Dat is het. Dus heb, nu heb ik een app gemaakt en er zit een startknop op. En als je die startknop drukt, mm -hmm. dan, dan, dan maakt hij een, een, een momentopname van datum en tijdstip. En dan maakt hij dan een sms-bericht van naar je eigen smartphone. Slim? Dus dan heb je in die smartphone heb je gewoon de verzameling van al je, alles wat je gedaan hebt. Um, ben jij een jongster, Piet? Nee, ik, nou ja, ik, ik ben 75 jaar. Maar ik heb in 2004 heb ik een herseninfarct gehad. Dus toen ben ik een beetje uitgeschakeld geworden aan mijn linkerkant. Ik kan niet meer lopen en niet meer. Uh, mijn ene arm kan ik niet meer goed gebruiken. En toen dacht ik van ja, maar ik wil nog wat te doen hebben. Toen ben ik gaan leren hoe je een app moet maken. En dat heb je, je hebt een cursus of zo daarvoor gedaan. Ja, nou, ik ben eerst naar een automatiseringsdeskundige gegaan. En toen zei ik van ik wil een app maken. En die zei toen van ja, dat kan wel. Maar dan moet je, moet je Java leren en MySQL en PHP. Ja, mij ben je al kwijt en op dat Piet. Het, en dat nou, dus, dan moet je allemaal met hele moeilijke programmeertalen moet je aan de gang gaan. En dat zijn programmeertalen, daar krijg je, daar krijg je hoofdpijn van. Ja, ja ik en voel het opkomen. In, en toen ben ik in Amerika ben ik op zoek gegaan naar een andere manier om, om, om, om apps te maken. En dat is een grafische manier met... Met, met, met, puzzels, met puzzelstukjes die in elkaar passen. Maar Piet, en ik dus begrijp toen... dus uit jouw verhaal dat je krijgt een hersenbloeding... en in plaats van dat je dan uh, gewoon achter die geraniums gaat zitten... en, en, en ja. puzzelboekjes gaat zitten, zitten volkladderen... En ik een app gemaakt? Ja! En daarna om, om die app ben, heb ik ook een, een, een website gemaakt. Maar je bent dus eigenlijk heel actief geworden... Da, dat klopt. Ik, ik, ben, ik, ben, ik, ik voel mezelf een beetje weer een zzp'er. Maar ik ben 75 jaar. Ja? So, 76. Ik ben van 1936. En, en is, het, het woord bijna een soort tweede jeugd komt in me op. Uh, uh, klopt dat? Nou, ja, ja. Het is een soort met hobby geworden in feite. Ja. Uh, Piet, dankjewel voor je verhaal. Ja, alsjeblieft. Ik vond het heel inspirerend. Ja, ja, ja. ja da daar daarom dacht ik, ik zal ook eens eventjes bellen, om dat, om dat, want er zijn natuurlijk veel dingen dat, dat tegenwoordig. Uh, het is, uh, ze zitten aan die pensioentjes te knabbelen, op ja. alle mogelijke manieren. En dan kan je wel zagrijnig zijn, maar dan schiet je niks mee op. Nee, je kunt er ook op dus deze manier mee omgaan. Dus, moet je, dan moet je, moet je zelf iets gaan verzinnen om, om te kijken of je er nog wat. Uh, of, of, je, of je er iets van beter kan van worden. Ja, ik vind het een heel goed idee. Dankjewel, Piet. Dank je. Inmiddels zijn de prijswinnaars van het boek al bekend, Hannah. Het gaat ontzettend snel hier. Even kijken, Ans Dreu, die heeft het antwoord echt geraden. En ook Tineke Hartman uit Zandwoord. We hebben blijkbaar twee boeken. Klopt, ik heb er twee meegenomen. Dat is heel aardig van je. Dus beiden van harte gefeliciteerd met een prachtig boek. Waar kunnen mensen je documentaire gaan bekijken? Nou, die is in première gegaan op Film by the Sea. En hij staat helaas nog niet op internet, want we willen nog meer uh, festivals gaan aanschrijven. Dus uh, dat wordt bekend op de website. Oké, okay, zodra en, hij ergens is. En die website is www.dejongsters.nl. De Jongsters. En dan de is met de. Lekker op zijn Nederlands. Oké, okay, dus de. En Jongsters ja. is wel degelijk een Engels soort. Absoluut. Uh, ik kijk even naar uh, de heren hier achter de regie, uh, wiens aandacht ik nu. Uh met gemengd succes proberen te bereiken. Of jullie dat alsjeblieft eventjes ook op de Twitter willen gooien. De website van de Youngsters, zodat mensen mm. dat ook eventjes terug kunnen vinden. Overigens was het goede antwoord uh, uh, uh, dat geraden is... door zowel Ans als Tineke uh, uh, willeke Alberti. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, uh, uh, daar heb ik ooit nog eens een wild sherry avontuur mee meegemaakt. Maar dat oh, wow. is uh, voor buiten de uitzending. We gaan even naar de telefoon. Uh, een hele goede nacht, Steven. Ja, goedenavond. Steven Prost, goedenacht. goedenacht. Goedenacht. Ja, dag. Ik uh, wil in kort even vertellen dat ik uh, 72 ben. en ja? um, Dat ik vorig jaar nog de 10 kilometer heb gelopen. Dat ik wel als laatste binnenkwam, maar even groot applaus kreeg als degene die het eerste binnenkwam. Heel goed, Steven. Dat denk ik. Dan uh, heb ik ja, al twee marathons gelopen in mijn leven. 185 halve marathons. Ik heb 33 reizen geleid bij een christelijke reisorganisatie. Uh, thuis heb ik heel veel boeken. 1500 en 2100 archiefmappen. Uh, ik heb in het onderwijs gezeten. Ik ben een tien jaar predikant geweest. En uh, wanneer ik dus uh, even een paar dingen zou willen zeggen, is het volgende. En dat heeft vooral met. Uh, een problematiek te maken. Enerzijds een persoonlijke problematiek. Het gaat namelijk om het feit dat ik... Uh, sport en mijn naam is Prost... dus is het is moeilijk te, te herkennen. Maar... Um, ...ik uh, loop achteruit nou. Dat wil zeggen, ik kan niet zo goed meer meekomen... ...omdat ik vier jaar geleden een pacemaker gekregen heb... Oh. ...en die medicijnen die remmen mijn energie af. Nu is dat niet zo heel erg hoor. Maar nu het volgende... ...en dat gaat vooral om het, het, het, het bespreken van die, van, die, van die mogelijkheden... ...of de onmogelijkheden. Mm -hmm. um, alles gaat snel... Erg snel. Ja? Nu heb ik me er in het lopen nooit zoveel van aangetrokken. Want ik probeerde zoveel mee te komen als ik zelf kon. En luisterde vooral naar mijn adem. Nou, in de levensadem is niet altijd zo lang voor de mensen. Um, ik was heel blij dat ik direct na iemand die het pieterpad gelopen had en allerlei dingen dus deed. Uh, en kon doen, ook iemand zei die ik, dat ik niets meer kon doen ja. dat vond ik ontzettend uh, ja, verlossend als het ware dus te horen. maar nu het volgende wanneer ik s'nachts uh, wakker ben dan lees ik, uh, luister ik met het radiootje onder mijn kussen, want mijn vrouw mag daar natuurlijk niet wakker van worden luister ik om naar jullie programma's en ook naar andere programma's. Ik, ik ga door mijn gedachtigheid, doordat die gedachten ook wel eens wat kwijere gedachten dus, uh, opleveren. Uh, wat aan anders, andere dingen denken. En dan kom ik bijvoorbeeld om zes uur tot negen uur naar dat nieuwsprogramma. Waar twee mensen telkens weer overschakelen op andere programma's. Om het nieuws zo veel mogelijk bekend te maken mm -hmm. en mensen in mee te denken. En dan denk ik, ja, ja jullie moeten toch ook denken aan de ouderen. Nu voel ik me helemaal niet oud hoor, moet ik eerlijk zeggen. En ik ben ook niet bijzonder crisis, maar ik ben uh, ruim uh, zoveel mogelijk meedenkend met anderen. Uh -huh. En dan denk ik, ja, uh, ook het programma bijvoorbeeld van de EO, waar twee programma's zijn, één op zondagavond en één op andere avonden, dan wordt er zo snel die, die, die liederen aan elkaar doorgepraat dat... Uh, als je dan het zingen hoort en dergelijke, dat is die hele andere wereld. Mag wel iets rustiger in... van jou. Ja, absoluut. Het is met tijd. Uh, ik vind het erg jammer dat, uh, dat diepgaande zaken in het leven die met ja, ethiek, uh, psychologie te maken hebben en dergelijke daar wordt haast geen rekening mee mee gehouden. En je moet maar mee kunnen denken en mee kunnen volgen en lopen. En mijn vrouw, die, die, die, die moet ik altijd weer helpen met, met de computer. Om, om dit, hm. Ze schrijft het niet op en dan moet ik het telkens weer gaan zeggen. En daar heb ik gelukkig geen hekel aan. Maar ja, ik probeer me in te leven. Ik heb ongeveer honderd columns geschreven in, in het verleden voor een, een christelijk kerkblad. Een en Een... een een kerkblad van voor, ja. heel voor alle, alle gemeenteleden in Nederland. En daar heb ik me geprobeerd situaties in te leveren... Leven, die, die, die ik anderen graag wil meedelen. En ik denk dat dat een van de geheimen is... die ook je leven te houden. Maar nu het dat dat probleem van... Meneer Post, sneller praten, ja? mag ik u bedanken? Want uh, ik, ja. mo ik moet eigenlijk weer verder. Ik ja. wens u een hele, Goed een hele goede nacht. Ja. Dank u wel, hè. Denk, denkt u daar graag aan. Ja. Dat doen we. Ik, uh, ik, goed, spreek, ik spreek mijn Radio 5-collega's nog wel eens. Dus ik zal het eens eventjes uh, ter tafel brengen. Dat is goed. Dank u wel. Ja, Goedenavond. Gaan wij naar Bedankt. een uh, stukje muziek over. Dit is Plum and One Drop. Tiffany Arbuckle, want zo heet deze uh, uh, dame eigenlijk in het echt, uh, een uh, one-drop. En uh, over haar kan ik vertellen dat ik um, ooit met haar man ben in deze winkelen. Ja, nee, dit is echt waar. Uh, ik had namelijk een paar uh, laarzen. en die had ik uh, gekocht in uh, uh, uh, Amerika. Ik was daar op een beurs met een muzikante en haar man was tevens haar manager. En die zei, waar komen die laarzen vandaan? Toen zijn we dus gaan winkelen en toen hebben we voor haar hele mooie paarse cowboylaarsen gekocht. En die heeft ze later nog eens een keer op een cd-hoes aangehad. Zo, dus daar was ik verantwoordelijk voor. Goed, hele andere zaken praten we vannacht over. Over ouderdom. Ik denk wel eens Theo, als ik oud word, dat ik uh, gewoon constant aan het... Doordraaien en aan het ratelen zou zijn. Ik hoor mezelf soms en ik denk: Oh, dit ga ik volgens mij als ik een jaar of twee jaar Ja, dat blijf je doen gewoon. Ja, ja, ja gaat... je, je, je bent al lang begonnen en dat gaat gewoon ja. door. Het wordt waarschijnlijk alleen maar erger worden. Hè? Ja, oh. het wordt waarschijnlijk oh. alleen maar erger, want je wil oh. steeds meer aandacht natuurlijk. Ja. Je wil steeds met het centrum staan. Dus ja. Ja. dat blijft door. Dat gaat ja. maar door. En dan straks dan maak ik, zit ik in, misschien wel in een bejaardencentrum en zit ik daar bejaardenradio. Nou, dat is niks nieuws. Dat mee. Leuk. Nee, het lijkt me heerlijk. De prachtig. hele dag? Ja. Wel jongster radio dan? Jongster radio, ja, ja, ja precies. Ja, dan moet ik wel jongster zijn. Je ja. moet alleen maar zorgen dat je ook publiek hebt. Dat is waar. Ja, ja. ja. ja. Ja, ik moet nog even nadenken over het concept, precies hoe ik dat aan ga pakken. Nou, maar, je maar, hebt, je hebt nog de tijd, nemen. denk ik. Ik heb nog eventjes, uh, inderdaad. Goed, we praten vannacht over, uh, over ouderdom en over youngsters. Dat zijn dan wat opvallende uh, uh, ouderen. Uh, ouderen staan wel heel erg in de, in de aandacht, heb ik het idee, Theo. De laatste uh, paar ja. jaar, uh, Omroep Max is er ineens. Ja. Er is een uh, politieke uh, 50-plus partij. Ja. Uh, is dat typisch iets voor deze tijd? Ja, dat is wel typisch voor deze tijd, want de groep is natuurlijk heel erg groot geworden. Dus, uh, er zitten ook heel veel mensen bij die, uh, nou ja, zoals de jongsten, die, die uh, midden in het leven staan, die zich daarvoor interesseren. En het is ook typisch voor deze tijd, omdat het nu weer mag. Hè, je mag je weer or, uh, organiseren op zo'n issue eigenlijk. Hè. Want dat is het in ieder geval bij de Politieke Partijen 50 Plus. Is dat zo? Dus heel erg belangenbartiging. Mm -hmm. Het is ook van deze tijd om niet meer een Politieke Partij te steunen. die eigenlijk van hoog tot laag en van jong tot oud. en van nou ja, mannen en vrouwen. en boeren en hoger opgeleide mensen. probeert te organiseren. Dus dat is wel heel erg van deze tijd, En is het nou ook zo dat daardoor de belangen van ouderen... nou per se beter op de agenda geplaatst worden? Nou, ze krijgen in ieder wel een stem. Ja, maar hoe serieus worden ze genomen? Nog niet zo. En dat komt omdat we natuurlijk werken... met een meerderheidsstelsel in Nederland en het viel wel op. Toevalligerwijs zag ik het laatste stukje... van de Algemene Beschouwingen op, op, op uh, Poetiek 24. En uh, daar was uh, Henk Krol aan het woord... Mm -hmm. Nou, het was een prachtige toespraak, maar ik had niet de indruk dat iemand aan het luisteren was. Nee. Nee, nee dat was mijn indruk. Nou, waar ook, ook een moe, hoor. Dus, uh, dat was ook het eind van een heel lange dag. Dus ja. dat kan ook meespelen. Ja, maar hij had ook wel echt zijn best gedaan. Ik bedoel, ja, het moest het was echt hele, moment worden. heel erg zijn best gedaan. En het was een prachtige toespraak uh, waar de ouderen die hem gestemd uh, hebben, ongetwijfeld heel blij mee geweest zijn. Ja. ja. Maar een beetje verwaaid is. Nou ja, het is. Het, het is natuurlijk een deelbelang, hè? Dus dat, en dat komt er wel heel erg naar voren, want zijn boodschap is natuurlijk heel erg ja. gericht op de oude en, de, en daarom, daarom krijgt hij ook stemmen. Ja. Ja, hij doet het in de in de polls, in vooral, uh, doet het heel erg goed. Dus ja. uh, ik denk dat hij best een, uh, ook wel een punt heeft. Alleen tegelijkertijd is natuurlijk ook, hè, er zit een soort ongelijkheid achter. He, waarin uh, eigenlijk gezegd wordt: van, nou ja, kijk eens wat de ouderen allemaal aangedaan worden. Wordt en uh, he, ze gaan erachteruit in de inkomen. Er wordt weer nou, de kosten stijgen. Er wordt allemaal niet zo gecompenseerd. Ja, ja, dat is zijn boodschap. En daar hij, natuurlijk is dat op zich wel waar. Alleen tegelijkertijd is het zo dat in de hele samenleving natuurlijk. Uh, nou ja, misschien wel een stapje teruggedaan moet worden. Uh, en ja, of dan de positie van ouderen nou zo slecht is... Nou, ik zou zeggen, dat is wel een discussie die losgebarsten is... in de kranten in ieder geval. Ja, ik herinner me, wat was het? Uh, vorig weekend een heel, heel zinnig artikel over uh, de, de pensioenfonds... in de, in, in de Volkskrant, ja. Ja, waardoor inderdaad. ik voor, voor, voor het ja. eerst in jaren dacht... ik geloof dat ik het een klein beetje begint te ja. begrijpen. Ja, dat was heel goed uitgelegd. Ja, dat was echt ja. heel goed uitgelegd. Ja. Ja. We gaan even naar de telefoon. Uh, Corrie, Corrie, hallo. Hallo, je zingt met Corrie, uit de hart Hallo. Ik wil je even een compliment maken voor dit programma. Ik ben gewoon klaar wakker. Ik wil alleen maar lukken luisteren. <laughs> ik weet niet of dat nou een goed ding is, hoor. Kwart voor vijf. Maar... Nee, dat is goed. Oké, okay, ja. heel goed. <laughs> nou, dank Zou je ik voor het compliment, zeggen, ik Corrie. Denk, ben ik, nog wel ja, ik ben niet zo oud geworden. Ik ben vorige week 65 geworden. Van harte. Dank u wel. En ik heb tot mijn 63ste gewerkt... En ja, dan wil ik dit toch vaak niet meer toch, eh, hebben, want je wordt wat ouder, in ogen. En ik denk dat ik dat doe, voordat ze mij ontslag geven, uit ik er zelf uit. Is. En ik ga andere dingen doen. En daar ben ik wel begonnen. Wat ben je gaan doen, Corrie? Ik ben bij ontmoet en Dat is een instelling die moeder in Apeldoor. Je hebt ontmoet Co. en geluk en uh, ontmoet en werk. En klussen. En ik doe ontmoet en in een omloophuis. En, en wat is en dat, ontmoeten en komen? Alle mensen komen, van oud en jong en oud... die alleen zijn. Daar maken wij een lunch voor klaar. Om andere activiteiten. En dat doe ik. Ik moet zeggen, wat dat is leuker. Wat leuk. En, en hoe vaak doe je dat? Dat doe ik één keer in de week, maar soms twee keer in de week. En als je het nodig hebt, zoals met de feestdagen, met de kerst. Tweede kerstdag zijn die mensen bij elkaar. We hebben twee... Eén uh, kok, die komt uit... Uh, Weet je ook weer, Iran. Oh. Die kookt daar fantastisch. Ik kan het zeggen, dat is En we hebben daar een koordinaat lopen. En verder hebben we vrijwilligers lopen. En dat gaat zo fantastisch. Maak je daar nou ook nieuwe vrienden, Corrie? Ja, zeker. Want ik heb mijn verjaardag met de stad vrijwilligers gevierd. Die daar ook werken. En wat vrienden, want mijn man is overleden vijf jaar geleden. Heb ik even in de put gezeten. Maar ik hoor hem zeggen, Cor, kom op Mike. Nou, dat heb ik gedaan. Mooi. En ik moet zeggen, het gaat nog goed. Fijn dat te horen, Corrie. Ja, en het is fijn dat je voor andere mensen bezig bent. En Als ik dan die andere mensen op de telefoon hoorde wat ze allemaal doen, ik denk, Cor, je bent pas 65, je kan nog heel veel betekenen voor jezelf of voor ander. Daar zie ik naar uit, dat volgens mij. Ja. Je klinkt klinkt alsof je energie hebt voor nog een keer 40 jaar. Ja, oh ik hoop dat de gezondheid natuurlijk ook blijft. Ik moet wel zeggen, ik eet gezond. Heel belangrijk. Praat iedereen chiazaad aan. Dus oh, sorry? Er in. Hoe heet dat, zei chia ja, Oh, Chiazaad. Oh, nou, dat heb dat ik toevallig, toevallig vanavond omega -3 op. Omdat andere top. Ja, dat houdt je gezond. Oh, oké. Okay. Nou, dan moet ik je het je ook nog een ja. beetje meewerkt. Hmm. En net wat die meneer zegt, als je, meer, je kijkt meer naar de natuur en muziek en boeken. ...en je openstellen voor andere mensen. Nou, muziek, daar gaan we nu naar, uh, naar overschakelen. Ja, en da dankjewel, Corrie. Hier, en, en een hele goede nacht. Ja, Dag, Corrie. ik vind het leuk dat ik er even doorkom. En ik hoop dat alle mensen die, die niet, bereiken, niet zo pessimistisch zijn... er zijn ook pluspunten. Ik zie ook en ik hoor ook veel nare dingen van andere mensen... Maar ik verrast mij altijd nog dat wij mensen in de ontmoetingco hebben... die in de tachtig zijn of ouder, dat die nog zo optimistisch zijn. En dan zeg ik altijd, jullie zijn een voorbeeld. Ik het voor me. Corrie, dank je wel, hè? Dank je wel. En dan eh, ga het, het programma. Dankjewel. Ja, dank je wel. Dag, dag. Ik herinner me nu, Corrie, dat ik zeg van gezond eten. Ik heb ooit een mevrouw gekend, mevrouw Bijl. En die werd 104... Dat is echt heel oud. En mevrouw Bijl was een heel klein vrouwtje. En toen zei ik: Hoe word je nou 104, mevrouw Bijl? En toen zei mevrouw Bijl: Elke dag een bruine boterham met spek. en hard bidden. <laughs> en dan werd je 104 mee. Nou, dat zou zomaar kunnen. Uh, ik. Uh, ja misschien wat meer binnen en meer, meer spek eten in mijn geval. Heren, we gaan uh, uh, uh, weer overschakelen naar, uh, naar spam uh, met mijn genoegen, maar ook met een beetje uh, uh, verdriet in het hart, want dit wordt het laatste liedje. Ja, het oh. laatste liedje dat uh, is bestemd voor de oudere jongeren onder ons. Dat komt uit uh, het orkest van Glenn Miller. Ja. En het heet Mood Indigo. Oh, prachtig. Nou, laten we horen. You know they you do, do, it. do it. He uh -huh. <laughs> bedanken. Uh, mochten onze luisteraars nou meer van jullie willen weten of horen. Waar kunnen ze dat vinden? Waar kunnen ze dat vinden? Dat kunnen ze vinden op, op Engels,.nl ik, ik kijk weer de heren van de regie aan. Of ze meeschrijven. Of ze dat nog even op de Twitter willen zetten. Want iedereen die ons volgt via Twitter. En als hashtag, dit is de nacht. Uh, kan dat nog even teruglezen. Uh, mag ik jullie hartelijk bedanken. Graag gedaan. Was, graag gedaan. En, graag gedaan. Nou, en tot Leuk de volgende keer. Zeker. Ja, ja, dankjewel. Ja, fijn. Uh, de heren van uh, Spam hoorden. We hebben nog vijf minuutjes te gaan. Uh, uh, over het onderwerp uh, ouderdom. Um, Anne. Je, je, je boek, de Jangsters, alle portretten. Was er nou één portret dat je het meest bui blijft... die het meest inspirerend was of het meest ontroerend? Um, nou ja, eigenlijk heb ik die stiekem al op de cover gezet natuurlijk. Want dan kies je er eigenlijk al eentje uit. Dat is Mathilde. Mathilde. En heel veel mensen denken dat het komt door haar uiterlijk. Maar dat komt uh, eigenlijk vooral door haar innerlijk. Want zij heeft heel veel meegemaakt in haar leven. Uh, eigenlijk verschrikkelijke dingen. Maar zij heeft er zoveel kracht uit geput om verder te gaan. En mm. ze is nog zo positief en heeft zoveel zin in het leven. En dat heeft mij gewoon heel erg geïnspireerd. En dan helpt natuurlijk haar uiterlijk wel mee voor op de cover. Ja, maar eigenlijk ook heel emotioneel hè? In, in de documentaire. Ja, klopt ja. Ze vraagt je op een gegeven moment of je wil stoppen met filmen. Ja. Omdat ze even een momentje nodig heeft. Ja, klopt. Het is ja. wel heel... Uh... Open. Ja. ja. En dat vond ik zo mooi aan haar. Ze stopt het niet weg. Maar ze grijpt dat juist aan om weer verder te gaan. En uh, dat vind ik heel mooi. Maar eigenlijk... Ja, kan ik niet iemand kiezen. Het is dat er een cover was en dat ik moest kiezen. Maar ik vind iedereen even leuk. En iedereen is op zijn eigen manier weer speciaal. Dus, uh, ja. en, en ga je een youngster worden? Absoluut. Ja. Ja, als ik ooit zo oud mag worden, dan... Uh, dan word je een youngster. Absoluut, ja. En dan, ja. Als expert, dan kijken we even naar Theo. Is Theo een beetje een youngster aan het worden? Ja. ja? ja. Nee, echt waar? Ja, ja. ja ik... Ken je pas uh, drie kwartier en uh, niet heel goed. Nou. Moeilijk om, om te beoordelen, maar ja, ik denk het wel. Ja, want eigenlijk uh, kan iedereen een jongste zijn, zolang je maar van het leven geniet. Heel goed, dat is heel belangrijk. Ja. Hè? Volgens mij doet hij dat wel. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Nou, wat ook heel belangrijk is volgens mij, is in uh, contact zijn met jongere generaties. Het ja, voordeel absoluut. van de onderwijs geven. Want werk op de universiteit is dat je onderwijs mag geven en dan ook ja. de jonge mensen ziet. Ja. En uh, als je via je kinderen natuurlijk ook weer allerlei uh, nieuwe dingen ziet. Ja. Want dat is iets wat, nou ja, wat volgens mij ontzettend belangrijk is. Dat je deel uitmaakt van die grote maatschappij. Ja. En daarin geïnteresseerd bent. Ja. ja, dat is ook wel een beetje het doel met het boek. Om die jongeren wat meer te interesseren in uh, ja. oudere generaties. Ja. Maar ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. ja. Want ik vond het wel nou, grappig, in, tussen uh, aanhalingstekens, dan dat je zei over die tweede oma, van dat je die eigenlijk niet zo goed kende. Ja. Ja. Uh, we weten dat het contact tussen kleinkinderen en grootouders eigenlijk minimaal is. Ja, He, dus absoluut. dat is. Dat is, is, dat zo? is een, ja. ja, ze zien elkaar een paar keer per jaar. En dan zijn er de verjaardagen en kerst en dat soort dingen. Ze uh, kunnen niet meer met oma appen, hè? <laughs> nou ja, dat, ja dan, dan moet oma dat leren, vind Precies, ik dan eigenlijk. Ja. Dat is ja. heel erg belangrijk om dat te doen. Ja. Ik heb hele maar... goede herinneringen aan mijn grootouders. Ik ging daar heel vaak heen, ja. Ik zag ze heel vaak. Ja, maar op welke leeftijd was dat dan? Om, als, als klein kind. Maar ook ja. als, als, als tiener gingen wij. Echt ja, elke zondagmiddag naar Alpera. Toen je Al 18 was. Ook nog. Want toen zaten mijn grootouders inmiddels in. dat uh, was iets later in een zorgcentrum. En dan ging, ging ik eigenlijk nog steeds wel. Uh, sterker nog. Um, ik heb mijn beide grootouders in hun laatste levensfase ook, ook verpleegd. Ja. En ja, uh, ja, is... ben er bij hen geweest. En uh, ja. ook bij hun uh, overlijden. Ja. Um, ja, wat, wat eigenlijk een hele mooie herinnering was. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is ook heel waardevol. Ja. Maar het, het gebeurt weinig. Oké. Okay. Ja. Absoluut, ja. ja. Ik zit er om mij heen vrij weinig. Het is altijd, oh nee, we moeten weer naar oma met kerst. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ik raad het wel aan. En dan even snel een half uurtje, maar zo leer je iemand natuurlijk ook niet nee. beter kennen. Nee, nee, nee. nee. Nou, nou was ik ook gezegend met wel hele bijzondere precies, ja. bijzondere grootouders, vond ik ook hoor. Ja, ook een beetje jongsters. Waarschijnlijk hm. hm. niet. Nee. Maar misschien nee. waren ze ook wel bijzonder nee. omdat je ze goed kende. Ik ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja, ja. En, en, en uh, ja, het is altijd iets heel um, onvoorwaardelijks geweest in, in, in, in die relatie. Ja. En, ja. en dat mis ik als ik aan hen denk. Is dat ook nog steeds een, uh, een, een gemis. Het ja. voelt echt als een... Uh, als een, als een verloren liefde. Ja, tuurlijk. Ik ja, ja. missen het nog steeds. Ja. Goed, voordat ik al te sentimenteel ga worden... wil ik oh. jullie uh, uh, allemaal bedanken. Anne, dank je voor je komst. Heel veel succes met het documentaire ja. en het boek. We gaan het zeker doen. Theo, dank je voor je komst. En, en al je ja. wijsheid. Uh, moet je morgen weer vroeg naar college? Uh, niet naar college, maar ik heb wel een vroeg een vergadering. Oh, oh dan wens jay. ik je heel veel sterkte. En, en hou ons op de hoogte van uh, je ontwikkeling tot youngster. Ja, dat <laughs> zo zullen we. We zijn heel benieuwd. Heren van Spam, ook hartelijk dank. Zometeen in het Laatste uur van dit is de dag. Uh, ga ik uh, uh, dit is de nacht. Ga ik een reis maken naar Kosovo en naar Griekenland. En ik ga spreken met Merel Westrik over de ontbijtlunch met ouderen, waar zij gaat voorlezen. Dat later dus in het laatste uur van dit is de nacht. Zometeen na het Nationaal van vijf uur tot zo.